7 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Het besluit om de gaswinning in Groningen op termijn helemaal stil te leggen... wordt in de Tweede Kamer een historische stap genoemd. Minister Wiebes wil dat de kraan voor 2030 volledig dichtgaat... omdat de gevolgen niet meer aanvaardbaar zijn. De Groningers zijn vooral verrast. De commissaris van de Koning in Groningen noemt het een moedig besluit. En ook de belangenverenigingen van bewoners in het aardbevingsgebied... zijn erg blij.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 Elf asielzoekerscentra gaan dit jaar dicht. Daardoor verdwijnen ongeveer 250 banen. Van de meeste AZC's was al bekend dat ze zouden sluiten. In 2015 was er een piek met nieuwe asielzoekers. Sindsdien is het aantal aanmeldingen weer gedaald. De capaciteit gaat daarom terug van 31.000 naar 27.000 bedden. Er blijven dan nog 51 opvanglocaties over.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 ANB-verkeersinformatie. De spits is bepaald nog niet voorbij. Vooral rond Rotterdam is het nog slecht. Maar veel files beginnen nu wel op te lossen. Het zijn er nog 29. We zitten nog boven de 100 kilometer. Deze files geven nog echt veel vertraging. De A15 Rotterdam-Europort. Tussen Rotterdam-IJssel-Monde en Knoppen-Benelux. 20 minuten extra. De A20 is voorlopig dicht. Van Gouda naar Rotterdam. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbregseplein. 5 kilometer file. En richting Gouda voor het Terbregseplein Een half uur vertraging. De berging gaat misschien wel tot half negen duren vanavond. Ten slotte de A27, die springt er ook wel uit. Van Utrecht naar Breda, tussen Hagestein en Noordeloos Meer dan een half uur in de file. Het Lilianenfonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan. Ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar Lilianefonds.nl.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 TO Radio 1 VPRO De leukste China reisgids Strikes Again Bureau Buitenland Met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Want ja, straks is de man te gast die u al twee seizoenen door de wonderenwereld van China heeft mogen leiden. Want behalve bewegend beeld in bijvoorbeeld zijn meest recente televisieserie Door het hart van China, maakt Ruben Terlouw ook altijd foto's. En vanaf aanstaande zaterdag zijn die voor iedereen te zien in het Museum Hilversum. Onder de noemer Dwars door China. Dat kan natuurlijk ook. Ruben vertelt ons straks meer, dus blijf luisteren. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Maar eerst, het is op zijn zachtst gezegd een on opmerkelijke ontmoeting. Begin januari heeft het hoofd van de Syrische inlichtingendienst... Ali Mamluk een bezoek gebracht aan Italië, zo meldt Le Monde. In Rome sprak deze vertrouweling van president Assad... met het hoofd van de Italiaanse inlichtingendienst... om informatie uit te wisselen. En dat terwijl deze Syriër al een tijdje op de zwarte lijst van de EU staat. En er zou dus eigenlijk geen diplomatiek verkeer mogen plaatsvinden. Dat de twee toch met elkaar hebben gesproken is ontoelaatbaar... vindt Marietje Schaken, Europarlementariër van D66. Goedenavond, mevrouw Schaken. Goedenavond. Dat is toch zo, hè? u vindt het ontoelaatbaar. Ja, kijk, dit is een van de trouwste uh, adviseurs en vertrouwelingen van president Assad. Hij was van een van de eerste die op een sanctielijst in de Europese Unie... later in de Verenigde Staten is gezet. En je moet natuurlijk gewoon doen wat je zegt als Europese Unie. Dus dat betekent dat alle lidstaten zich aan die gemaakte afspraken moeten houden. Ja, want uh, wie is deze man precies? Vertelt u eens wat meer over hem. Het is iemand met een lange staat van dienst in het veiligheidsapparaat van... De baatpartij, dus de partij van uh, president Assad. Nou, we weten helaas allemaal hoe dat regime onschuldige burgers behandelt. Uh, dat is ook waar hij direct van wordt beschuldigd: hè, van het uh, betrokken zijn bij het omleggen, ombrengen van um, uh, burgers in uh, uh, gebieden in Syrië vroeg in de oorlog. Mm -hmm. uh, hij werd later ook verdacht van betrokkenheid bij um, uh, moorden in uh, Libanon. Dus het is iemand waar echt uh, ja, een hoog profiel voor geldt en die in verband wordt gebracht met misdaden tegen mensen. Ja, En uh, onderdeel van uh, die sancties van de Europese Unie is expliciet dat dit soort mensen de EU niet binnen mogen. Ja, eigenlijk is de sanctie dat. Dus Aha. je krijgt een reisverbod en de tegoeden die eventueel op Europese bankrekeningen staan worden bevroren. Maar het bestaat er vooral in dat er dus niet vrij gereisd kan worden dat mensen uh, hoog in de rangen van dit soort uh, uh, moorddadige regimes niet, nou noem eens wat, met hun uh, vrouwen of vriendinnen kunnen gaan winkelen in mooie Europese steden. Hun mm -hmm. kinderen niet zo makkelijk kunnen bezoeken op universiteiten. Want zo gaat het vaak. Dit zijn mensen die graag willen behoren tot de geaccepteerde elites internationaal. Mm -hmm. En wat je hiermee zegt is ook, wij houden individuen verantwoordelijk voor hun daden ja. en we gaan niet, uh, nou ja, niet iedereen uh, hetzelfde behandelen, maar juist die personen die verantwoordelijk worden gehouden voor zware misdrijven. Ja. Aan de telefoon heb ik ook Peter Knopen, hij is oud-directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. Goedenavond meneer Knopen. Goedenavond. Verbaast het u, dit uh, contact tussen de Italiaanse inlichtingendienst... en het hoofd van uh, de inlichtingendienst van Assad in Rome? Nou, dat het in Rome gebeurt, verbaast me wel. Dat het gebeurt, verbaast me niet. Uh, de, de, de, de contacten tussen de Italiaanse inlichtingendienst... en de Syrische inlichtingendienst dateren al van, van een aantal jaar geleden. Dus die, die, die zijn al jaren geleden begonnen. Um, en het is natuurlijk zo... Uh, dat is de andere kant van het verhaal. Natuurlijk is het waar dat je... mensen op op sanctiewijze... Dat je, dat je daar geen contacten mee moet onderhouden... en dat daar, en dat daar duidelijke regels voor gelden. Maar de, de andere kant van het verhaal is natuurlijk... dat elke keer wanneer er een aanslag is... en er een dreiging is... Uh, dat er de roep is om een verbeterde uitwisseling van informatie. Mm -hmm. um, en de Italianen zullen redenen gehad hebben... Uh, waarom ze uh, in Syrië informatie wilden uh, gaan halen... Um, er, er is natuurlijk een dreiging vanuit het Midden-Oosten op Europa. We kennen allemaal het verschijnsel van foreign fighters. Mm. En er zijn dus redenen voor inlichtingendiensten in Europa om naar aanleiding van die dreiging en naar aanleiding van de gevaren... die daaraan verbonden zijn, in het Midden-Oosten ook daadwerkelijk informatie gaan halen. En dan krijg je dus het gekke dilemma... dat je moet werken met mensen die bloed aan hun handen hebben... maar die tegelijkertijd informatie kunnen hebben... die kunnen leiden tot de verbetering van de situatie of de, of de veiligheid van Europa. Ja, en u zegt uh, misschien beter niet in Rome... maar dat contact op zich is, ni is niet vreemd. En hoe betrouwbaar is zoiets dan? Ik bedoel, uh, dat, ja, het associatie... As het regime is ook niet in de eerste ja. leugen gestikt, lijkt me? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. En je moet dus elke informatie die je krijgt, altijd als inlichtingendienst moet je altijd checken, dubbel checken. Je moet ook weten waar de informatie. ...die je krijgt waar die van afkomstig is... ...is die wel verkregen op een zorgvuldige manier... ...dus je zult altijd je informatie willen checken... Dat, ...maar dat geldt natuurlijk altijd. Mm. Uh, dat is het gevaar van uitwisseling... ...en intensivering van uitwisseling van informatie. Daar zitten ja. haken en ogen aan. Dit is de reden waarom inlichtingendiensten... ...altijd een beetje terughoudend zijn... ...als er vanuit de politiek voortdurend wordt gevraagd naar intensiveren van uitwisseling van informatie. Ja, ja. Mevrouw Schaken, uh, het, het, het is natuurlijk wel zo... ja, wie zou ik trouwens zijn om meneer Knoop tegen te spreken... maar het is natuurlijk wel zo... Uh, in Nederland uh, maakt iedereen schok enorm zorgen over de terugkeerders enzovoort. Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat deze man daar belangrijke informatie over heeft. Dus op zich is het, is het niet vreemd dat de Italiaanse inlichtingendienst met hem wil praten. Of zou u vinden dat we dat op een andere manier moeten doen? Kijk, deze man staat op een Europese sanctielijst. Daarmee is een hoog politiek besluit genomen, unaniem. Dus hmm. de regeringen van alle Europese lidstaten. Dus dat is nogal wat, je moet je daar als Europese lidstaat aan houden. Als het nodig is om onder de huidige omstandigheden die natuurlijk meer dan gespannen zijn... te spreken met iemand van het regime Assad... dan zou het mij verstandig lijken... om dat te doen op een officiële... diplomatieke manier. Uh, en zeker niet met iemand op die sanctielijst. En ik zou een heleboel vraagtekens hebben... bij de motieven van het regime... bij het aanwijzen van uh, ontwikkelingen. Omdat we natuurlijk allemaal weten... dat hè, het, het vals bestempelen van mensen... als terroristen aan de orde van de dag is. Uh, dat er jihadisten... uit gevangenissen zijn vrijgelaten in Syrië... als onderdeel van... Uh, de oorlogsvoering, dus het hele idee dat wat de Syrische inlichtingendienst te melden heeft ons zonder meer zou helpen in Europa lijkt me ook iets om heel, heel sceptisch over te zijn. En als de prijs dan is om met iemand die op de sanctielijst te praten, vind ik dat een verkeerde keuze. Ja, Meneer Knopen, zou dat een alternatief zijn? Doe het gewoon officieel via diplomatieke kanalen, want, want ja, dit soort informatie is... van dit soort mannen is toch niet te vertrouwen? Uh, de, de contacten tussen inlichtingendiensten gaan nooit uh, via de diplomatieke weg. Dat zou je ook niet moeten willen, want dat is een ander domein. Dus die domeinen moet je gescheiden houden. Uh, ook omdat uh, inlichtingendiensten nou eenmaal hun bronnen moeten beschermen. En, en altijd zorgvuldig moeten omgaan met de, met de informatie die ze krijgen. En die, die is per definitie niet openbaar en niet, en niet voor het publiek beschikbaar. Dus die, dat kan ook niet via de diplomatieke weg. Dus, uh, uh, uh, uh, maar het dilemma wat, wat, uh, wat mevrouw schetst is natuurlijk... Is natuurlijk altijd aanwezig. Je moet aan de ene kant onder druk van de politiek de, de, de nationale veiligheid in Europa uh, uh, beschermen en tegelijkertijd heb je te maken met bronnen van informatie die niet altijd uh, nou laat ik het maar netjes zeggen zuiver zijn. Uh, dus die, dat dilemma dat heb je altijd. Hm. Uh, in, in, in, in die complexe materie moeten inlichtingendiensten opereren. Ja. Zo lastig is het. Ja. Zo lastig is het. Mevrouw Schaken u heeft vragen gesteld hè, in het Europees parlement. Wat, wat moet er gebeuren vindt u? Nou, eerst wil ik graag dat er goed naar wordt gekeken... want de, de, de berichten die we nu hebben komen uit media... dus het is altijd goed om daar een dubbel check op te doen. En uh, als het inderdaad uh, uh, allemaal bevestigd is... dan wil ik dat de hoogvertegenwoordiger voor het beleid op Europees niveau, mevrouw Mogherini... Uh, de Italianen daar minimaal op aanspreekt... en ook onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want ik kan me echt niet voorstellen... dat, dat er maar een handjevol inlichtingen, officieren of generaals zijn... Uh, daar zijn er vast meer van. En hiermee wordt gewoon de Europese geloofwaardigheid in de ogen van Syriërs en in de ogen van de wereld ondermijnd. Dat is niet goed. Oké. Okay. Hartelijk dank Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. En Peter Knopen, oud-directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. Wij gooien zijn Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. Ja, alleen van die muziek word ik in ieder geval al blij. En ik hoop u ook, u herkent het hopelijk... van de VPRO-reisserie Door het Hart van China. Um als u één van die miljoen kijkers was, dan hebt u het zeker herkend. Presentator Ruben Terlouw heeft de mensen die hij tijdens zijn reis sprak... niet alleen vastgelegd op video, maar ook gefotografeerd. En deze zaterdag opent in Museum Hilversum, hier om de hoek... de foto-expositie Dwars door China. Met foto's die we herkennen uit de serie... maar ook met beelden die we nog nergens hebben kunnen zien. Kijkt u vooral mee tijdens dit gesprek op onze Twitter-account... at bbvpro of via de site van NPO. Radio 1. Goedenavond avond Ruben. Goedenavond. Um, ja, die laatste aflevering van uh, Door het Hart van China is inmiddels een maand uh, geleden. Ja. Wat waren de reacties? Wat is er met je gebeurd deze keer? <laughs> nou, ik zat nu ook weer terug te denken. Het is nu alweer bijna, toch al 2,5 maand geleden dat die serie uh, begon. Ja. Het is toch wel weer een heftige periode geweest. Als ik erop terugkijk, is het een, toch ook al een beetje een waas. Van uh, aandacht en verzoeken en uh, berichten. Ja. Uh, en uh, ik heb nog niet heel veel tijd gehad om er echt bij stil te staan. Wat, wat voor soort uh, berichten en verzoeken kreeg je deze keer? Was er een verschil met de vorige keer? Um, ik herkende veel in die zin dat ook nu de reacties heel positief waren. Um, daar was ik heel blij om en Um, maar wat ik ook merkte is dat we deze serie... in door het hart van China zijn we best al de diepte in gegaan. En mm. We hebben hier en daar denk ik ook wel heel um, schrijnende verhalen getroffen. Het kankerziekenhuis kan ik me herinneren, ja, bijvoorbeeld. Ja, zeker. En ook de laatste aflevering, de zevende aflevering... over de toegenomen staatscontrole met gebruik van big data... Sociale en Sociale kreditsysteem. kreditsysteem precies. Ja. Daar heb ik enorm veel reacties op gehad. Hmm. En je ziet ook dat sinds, eigenlijk sinds die aflevering... die ontwikkelingen in China ook niet hebben stilgestaan. En ze hmm. echt nu bezig zijn met het implementeren daarvan. Ja. Dat de Chinese president nu mag blijven zitten. Ja. Meerdere termijnen. Of eigenlijk, we weten niet hoe lang. Nee. Dus... Um, uh, Heel, eigenlijk meer inhoudelijke reacties. Ja. Ja. Ik, ik, ik begreep uit de, van de eerste serie... dat je toen ook best veel reacties kreeg... uit de Nederlandse Chinese gemeenschap. Ja. En dat, die, dat die heel positief waren. Dat je ja. vond dat je het ja. land mooi neerzette. Ja. Um, hoe was dat deze keer? Nog steeds krijg ik mooie en, en goede reacties... uit de Chinese gemeenschap. Maar ik merk hier en daar dat sommige Chinezen... dat dit het ook al moeilijk vinden. Mm. Dat ze... Ik denk het ook confronterend vinden om een aantal. Ja, om die, om, om die. Um, om de kanten te zien van China waar het echt nog wel wat beter kan. En de Chinezen zijn ook een uh, nationalistisch volk. Ja. En um, ja. Het is niet meer onverdeeld enthousiasme. Nee, nee, nee, zeker niet. We hebben samen een, een publieksavond gedaan in Amsterdam. En ja. daar werd toen die aflevering over het sociale kredietsysteem vertoond. En ja. Dat was op de dag van het Chinees nieuwjaar. En uh, ik, ik had van tevoren al gezien dat er uh, een paar dames in het rood zaten... wat gebruikelijk is bij het Chinees ja, nieuwjaar. Dat, denk geluk, dat waren ja. ook de eerste die reageerden. En die wilden heel erg uitleggen van wat jullie hier laten zien is te negatief. Zo erg is het niet... En bovendien denken Chinezen daar anders over. Is dat, heb je dat vaker gehoord? Ja, dat heb ik vaker gehoord. En dan, dan wordt er gezegd... ja, maar jij begrijpt niet waarom dingen zijn zoals ze zijn. En um, daar ben ik het niet zozeer mee eens. Want ik denk dat ik heel goed begrijp... hoe um, dat in China het belang van het geheel... boven het belang van het individu gaat. Ja. Ik denk dat ik dat wel snap. En dat, en dat, dat, de dat staat de burgers opvoedt. Hè? Exact. Ja. En dat heb je in... in, in, in um, in het huidige systeem zo. Dat was natuurlijk onder Mao zo. Dat was een, een alleenheerser. Wel binnen een communistisch systeem. Maar dat is al duizenden jaren zo. Namelijk ook in het Confucianisme. Mm -hmm. Daar uh, heb je verschillende relaties. En de belangrijkste daarvan is tussen heerser en onderdaan. En de hiërarchie is daar... is key, zeg maar. Het is het belangrijkste wat er is. Dus ik denk dat ik het wel kan plaatsen. Maar ik ben ook een Europeaan. Wij hebben de verlichting gehad hier... Uh, ik geloof in een liberale rechtsstaat. Ik geloof in de status van een individu. Mm -hmm. En um, dat zit ook heel diep in ons verankerd, denk ik. En, dus ik vind daar wat van. En jij vindt dat je met die ogen naar China mag kijken en dat mag laten zien? Natuurlijk probeer ik en proberen wij ook objectief te zijn. Maar uiteindelijk, um, als het om dit soort problematiek gaat, dan, dan, dan heb ik wel een mening. ja. ja. Dan, dan, ik kan niet anders. Dan ja, ja Ik ben ook gevormd door ja. de plek en de cultuur waar ik ben opgegroeid. Ja. En dat geeft dan een botsing. En paradoxaal genoeg denk ik, juist door de, door de globalisering en door dat wij met China dichter bij elkaar komen, ook door die globalisering en die technologie en digitale technologie, dat dit soort hele ja, kernwaarden die verschillend zijn, dat die nu gaan botsen. Hm. En daar moeten we over praten natuurlijk. Ja. Is dat ook wat je in de foto-expositie doet? Gaat dat ook over dat soort dingen? Of gebeuren daar hele andere dingen? In de foto-expositie gebeuren hele andere dingen. Ik denk dat foto's zie ik toch als, uh, uh, toch, toch als een vorm van kunst. Waarin... Uh, mijn doel is niet zozeer om daarmee heel erg te informeren. Uh, wat ik daarmee hoop te bereiken is dat mensen zich ook kunnen verliezen in die enorme foto's. Die grote foto's die in het museum heel veel... Ze zijn heel vangen. groot afgedrukt. Ja, ze zijn enorm afgedrukt, groot ja. afgedrukt. Maar zeer scherp en enorm gedetailleerd. Um, en ik denk dat de documentaire serie is... daarin kun je heel veel informatie kwijt. Daar zitten heel veel lagen in. Hmm. Um, uh, met de verhalen die de Chinezen vertellen. Met voice-over. Met duiding hier en daar. Ook impliciete boodschappen. Maar fotografie is nog implicieter. Mm -hmm. um, en um, ik hoop eigenlijk dat ook de kijker daar... zich in de beelden kan verliezen. Zijn verbeelding kan gebruiken. Kan associëren. Misschien zelfs een beetje kan fantaseren. Over mm -hmm. wat het nou kan betekenen. Wat er hangt. Ik heb ook ervoor gekozen om er niet te veel tekst bij te doen. Nee. Dus... Toch hebben we een nee. klein beetje tekst van jou bij, <laughs> bij een serie ja. foto's. Uh, dat, dat komt uh, van uh, de website vpro.nl slash China, waar ja. mensen ook beslist even moeten gaan kijken. En daar vertel je dit. Ik vond Guangzhou voor het eerst in uh, begin 2016, uh, tijdens het Chinese nieuwjaar, toen ik een. Hem... Een Chinees nieuwsbericht las online. Met een klein fotootje van een bijzonder bouwwerk. Dat was met een telefoon genomen, denk ik. Dat was een slecht fotootje. Maar het prikkelde wel mijn interesse. Ik heb dat bewaard in mijn bureaublad. En toen vroeg ik me af wat nou eigenlijk het verhaal van het bouwwerk was. En van degene die dat aan het maken was. En daarop heb ik een Chinese kennis van mij laten bellen naar een lokale gemeente. Die heeft gevraagd of het kasteelachtige bouwwerk er nog steeds stond. En toen werd gezegd, nog wel. Ja, wie is deze man? En beschrijf eens die toren waar hij mee bezig is. Deze man heb ik in het oosten van China op het platteland gevonden. Hij is uh, een jaar 50, 55. Hij woont alleen in afzondering. Um, is moeilijk contact met hem te krijgen. Hij is zijn familie verloren. Zijn ouders zijn overleden, broers zijn overleden. En andere broers zoek geraakt. En hij bouwt... Deze toren, eigenhandig. Met hout dat hij vindt in de omgeving. De bomen die hij omzaagt uit de omgeving van het dorp. Dat vinden de dorpsgenoten helemaal niet leuk. <laughs> dus dat doet hij, werkt hij dan vooral s'nachts eraan. Met alle gevaren van dien. Um, en hij hoopt met de bouw van die toren um, herenigd te worden met zijn familie. Hij wilde hemel in. Hij wilde hemel in. Hij wil met zijn toren. Krijgen. Ja, mm. of het idee dat ze bij hem, gaan, bij hem gaan wonen in die toren. Hmm. Dus het is een verhaal van liefde ja. en verlangen. En uh, die toren is van twaalf meter hoog. heeft ja, Je zou kunnen zeggen zeven verdiepingen. Maar hij staat al een beetje schuin. Het is een soort van toren van Pisa. Je kunt er op twee manieren op. Eén is door de buitenkant te beklimmen op de houten ladders. Dat durfde ik niet. Maar je kunt je er ook doorheen wurmen. En ja, dat is een soort van schacht. Het is een toren gemaakt van stenen en veel modder. Met allerlei dwarsbalken. En met moeite kon ik me ertussen door wurmen. Met mijn apparatuur onder me hangend in een, in een soort van schoudertas. En als ik boven kwam, want ik heb het een aantal keer gedaan... dan was ik altijd helemaal smerig... Um, maar het uitzicht was prachtig. Ja. En, was je... en, en dit, ja. is, dit is dan, wat je zegt, niet zozeer een verhaal over China... maar een heel individueel ja. verhaal over ja. liefde. Of zegt het toch ook iets over China? Het is een verhaal over eenzaamheid ook. En een, ja. man, en een man die alleen wordt gelaten met zijn verwarring, zou wij zeggen. Man in de war hebben we Zeker. het hier wel eens over. Ja. Zegt het ook iets over China? Um, ja, ik zie het wel als een metafoor voor... Um voor het verlangen van het individu. Zeker. Um, voor het verlangen van het individu... naar... naar... Um, naar, naar vrijheid misschien wel. Mm. Naar... Um, goede tijden. Mm. En... Um, dat is denk ik... Uh, waarom het verhaal voor mij ook veel betekent. Omdat het... Um, Ondanks dat aan de ene kant je zou kunnen zeggen... die droom van die man is zo irrationeel en zo moeilijk te verwezenlijken. Dat is. Hmm. Je kunt ook zeggen hij is gek. Maar ik vind juist het inspirerende dat hij blijft bouwen. Dat hij erin blijft geloven. En dat hij ondanks alles zijn eigen weg volgt. En dat zegt iets over individualiteit. Ja. En het afwijken van de norm. Ja. En dat is in China... Niet eenvoudig. Nee, en, en, en daarmee zijn we dan toch misschien wel weer terug... bij het thema waar we het net over hadden. Dat sociale kredietsysteem bijvoorbeeld. Die, die controle en dan het feit dat uh, die twee Chinese vrouwen daar in Amsterdam ons wilde uitleggen van dat zien jullie verkeerd. Uh, ja. Dat is natuurlijk iets wat je heel vaak hoort. En ik, ik denk eerlijk gezegd ook wel dat dat, dat dat waar is. Dat heel veel mensen in China denken... nou, dat is helemaal niet zo slecht. Laat, dat, laat ze maar goed controleren. Goed tegen de misdaad enzovoort. Ja. Wat ik mooi vond aan jouw laatste uitzending was... dat je daarin ook naar Macau gaat... waar natuurlijk ook gewoon Chinezen wonen. En ja. die moeten er niets van wezen. Dus... Dat verhaal over, ja, zo zijn Chinezen nou eenmaal... en die vinden dat niet erg, dat klopt ook niet. Nee, dat klopt niet. En ik denk dat, je het hier echt, dat we het hier echt hebben over um, de verhouding... en de relatie tussen individu en groep en individu en staat. En misschien zelfs wel macht. Hè? Want een collectief is, is machtig, heeft H macht. En als je het kleiner maakt en teruggaat naar de man met de toren... dan zou je kunnen stellen dat die man helemaal niets bijdraagt... aan de lokale gemeenschap waar hij woont. Hij de haakt de bomen om. Hij de bomen om. Hij zet daar een gevaarlijk bouwwerk neer. Hm. Het is een toren van Pisa die kan omvallen. Hm. Um, ze hebben last van hem. Ze moeten ook een beetje voor hem zorgen. Dus ik ben bang dat op een gegeven moment de gemeenschap daar zegt... maar dit mag niet meer, dit is niet goed voor ons. We gaan het afbreken. En dat zou voor hem natuurlijk... dan zou zijn wereld instorten. Ja. Ja. Ja. En, en, en dat is een spanning die jij heel belangrijk vindt in China. Tussen die twee. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Ja, ik, een hoop vrienden van me in China die maken zich best wel zorgen nu. Hm. Ook mensen die voorheen, die ik nogal nationalistisch vond. En met nu bedoel je ook na wat er op het laatste nationale volksongest is gebeurd. Precies. De, de, de levenslange mogelijkheid voor Xi om... Aan de te blijven. Ja, die ja. wordt nu gekscherend, uh, ook de keizer Sheep genoemd, of Schiizedong. Of er wordt gezegd dat ze nu in West-Korea leven. En uh, allerlei grappen die ook alweer gecensureerd worden, die nu op de Chinese internet een ronde, uh, de ronde doen. Maar het is, uh, of dat die immortaliteit heeft bereikt. Dat in het Chinese taoïsme natuurlijk ook een groot goed is. <laughs> um, maar dat, dat zijn grappen, maar um, uh, het betekent voor de vrijheid van, van zoveel mensen toch een hele hoop. Dit. Ja. Ja. Ik hoop heel erg dat je ons... Uh nog een keer gaat uh, informeren over China. Dankjewel, Ruben Terlouw. En vanaf aanstaande zaterdag tot en met 27 mei... is dus die foto-expositie te bekijken in het Museum. Wij mogen vijf keer twee vrijkaartjes verloten. Moet u reageren op Twitter, het of op onze Facebookpagina. En dan maakt u beslist een kans. Dit was Bureau Buitenland, zometeen kunststof met Frank van der Linde. En hij spreekt met schrijvers Karima O'Flynn, Belkassem... en met Rolinde Hoortje. Maar nu... Eerst het NOS Nieuws. NTO Radio 1. Met Lot Lebin. Rusland gaat hetzelfde aantal diplomaten het land uitzetten als Amerika, de EU-lidstaten en andere landen hebben gedaan met de Russen. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Hij sluit het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg en stuurt 60 Amerikaanse diplomaten het land uit. En dat is het antwoord op het besluit van de VS en andere westerse landen om Russische diplomaten weg te sturen. En dat besluit werd genomen vanwege de zenuwgasaanval op de Russische dubbelspion Skripal.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 Het COA sluit dit jaar 11 asielzoekerscentra. Daardoor verdwijnen ongeveer 250 banen. Sinds 2015 daalt het aantal nieuwe asielzoekers... en zijn er dus minder bedden nodig. Als de 11 AZC's zijn gesloten... zijn er nog 51 opvanglocaties in Nederland. En de Zwarte Cross is voor het eerst in 22 jaar uitverkocht in de voorverkoop. Nog nooit eerder was de belangstelling voor het festival in de Achterhoek zo groot. Er worden dit jaar meer dan 220.000 bezoekers verwacht. Voor verkeersinformatie. De files staan nog op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidse en, en Zoeterbouw, de 4 kilometer. Bij Rotterdam nog altijd veel vertraging na de ongelukken van eerder vanmiddag. De A16 vanuit Breda voor Rotterdam-Prins-Alexander nog 10 minuten. De A20 naar Gouda vanuit Hoek van Holland. Een kwartier vertraging tussen Schiedam en Knopenhut-de-Brechtse Plein. De rijbaan is dicht van Gouda naar Hoek van Holland, bij Knopenhut-Klein Polderplein. Waarschijnlijk tot half negen vanavond. De file die staat tussen Nieuwekerk en Knopenhut-de-Brechtse Plein. Daar rijdt het verkeer om. Het verkeer van Gouda naar Hoek van Holland kan omrijden via Den Haag. Het verkeer vanuit Dordrecht kan dat doen via de Ring Rotterdam Zuid. als laatste, da 27 utrecht gorkum 20 minuten vertraging tussen Hagenstein en Lexmond. Betoverende landschappen, woeste zeeën en verstilde schoonheid.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 NTR Kunststof Uw presentator is Frank van der Linden is een, wat is een high-end tank? Wat is een burner? Wat is een frenemy? In de nieuwe dramaserie De Zuidas van BNN-Vara worden die wonderlijke termen allemaal geduid. Over ambitieuze advocaten in Amsterdam gaat het. Over financiële schandalen, ambitie met een hoofdletter A, fantastische cliënten en andere dubieuze zaken. Aan tafel Karima, Belka Cem en Rolinde Hoorntje, schrijvers van de Reeks. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Als jullie uh, elkaar nou zouden moeten voorstellen, en je uh, dient dat een beetje gedurfd uh, te doen, wie begint er dan? Oh, dat is wel een goede. Uh, Rolinde is een uh, supergoeie muziekjournalist, een mega creatief brein, dat nooit uh, ophoudt met draaien. Um, en op een bepaalde manier een loner, maar. Super... Wat? Ja, een loner, iemand die, ja, die, die... Eenzame wolf. Ja, het kan een beetje een eenzame wolf zijn, maar uh, ook ontzettend... Uh, ja, ook wel een stralende ster, vind ik. Ik bedoel, en ook heel fijn om bij te zijn. Die staat. Ja, dat um, liefst. Grima is um, een geweldige, getalenteerde schrijver, dat allereerst. Um, ze kan als geen andere beelden in mensen in hun hoofd plaatsen. Dat komt omdat ze je precies weet te raken daar waar het telt, gewoon in je hart. Maar ook gewoon in je hoofd. Um, ik ken geen ander, die ze is heel grappig. En ze, ik kan altijd, als ik met Karin praat, dan ontstaat er een soort bijzondere magie. Waardoor ze me helpt me een beetje boven mezelf uit te stijgen als schrijver. Nou, <laughs> ik haal diep adem. Het zal maar over weer <laughs> ja. gezegd worden. Ik zou tekenen voor wow. dergelijke predikaten, <laughs> over en weer. Uh, en uh, wat is een frenemy? Oh... Dat is wel leuk om dat na te zeggen. Ja, ja. Dat is eigenlijk iemand die zich voordoet als een vriendin, maar dat niet is. Dus een uh, an enemy en een friend. Maar mm, het, mm. Het, het, ziet, het lijkt een vriendin, maar het is een enemy. En is dat een, een mensensoort die in uh, die, uh, ja, die uh, wereld van, van laten we zeggen de zakelijke advocatuur vaker voorkomt dan pak een beetje in Studio Desmet Amsterdam? Mm. Van waaruit kunststof wordt uitgezonden? <laughs> nee, ik heb geen idee hoe het hier aan toe gaat. Maar op de Zuidas zijn natuurlijk genoeg mensen die af en toe proberen je de stoel onder je poot vandaan te zagen. Maar dat is in de journalistiek ook zo. Als er gewoon uh, een upper out systeem is... of veel mensen en ze stoelen dansen en weinig plek. Ja, dan hmm. moet je creatief zijn. Ja, dus het is niet specifiek voor die Zuidaswereld. Nee, ik denk het niet. Ik denk overal waar veel competitie is... Ja. Um, kom je een frenemy tegen. En het talent van een frenemy is natuurlijk... dat je niet helemaal door hebt eerst dat ze dat is. Um, dus die doet er een uh, grote roze strik omheen. En het zijn trouwens ook niet alleen vrouwen, hoor. Dus uh, het zijn ja. ook mannen. Ja. Zijn we weer bij een wolf, maar dan in schaapscaleren. En ja. uh, een burner... Um, ja, dat is, op de, de Zuidas heb je de fee earners. Dat zijn dus de mensen die gewoon het geld verdienen. Uh, de key spelers in het businessmodel. En in de veel Engels hè, key spelers. Oh sorry, ja, ja, ja. Nee, ja. is helemaal waar. Oké, oké, oké, gaat ie. Um, <laughs> op de redactie zouden ze me ook op mijn kop geven. Um, nee, daaromheen hangen mensen die, um, die leven en worden uitbetaald... van de winst die de partners en de andere advocaten binnenhalen. En dat zijn de burners. Dus dat is alles wat supportstaf is. Sorry, dat ze doen ook veel aan Engels he, op de Zuidas. Ja. Uh, dus secretaresses, maar ook HR, maar ook die jongens... Van die kosten centen en die, die, die andere de verdienen ja. de centen. Met name dan die topadvocaten natuurlijk. Ha ja. je uh, tank? Ja, dat is eigenlijk een term die we zelf hebben verzonnen. Maar dat was onze naam voor het uh, wekelijkse jurisprudentieontbijt. Dus um, elke week worden er op een advocatenkantoor de, zaken, de belangrijkste zaken besproken. En dan heb je ook het zakenrondje: dan moet iedereen vertellen uh, wat ze uh, aan business he, uh, aan het doen zijn. En dat voelt altijd een beetje alsof je neerdaalt in een tank in de zee. Um, Waarom? Uh, Waardoor? Nou, ja, het is, het is uh, eigenlijk... het lijkt alsof je er zit om kennis op te doen... Um, uh, namelijk over jurisprudentie, over rechts, rechtspraak. Even voor alle helderheid. Er zijn uitspraken gedaan in het verleden of recentelijk. Ja. En die worden maatgevend voor de toekomst. Ja, precies. Dat is dus gewoon rechtspraak die, die behandelt. Die belangrijk is voor je praktijk. Um, en, uh, maar het, het is eigenlijk voornamelijk een show. Dus uh, wie, de, wie is er het meest aan het woord? Wie kan elkaar hè, de vliegen afvangen? Uh, en je moet heel erg opletten dat je uh, gewoon aan het woord blijft. Omdat iemand anders je dan eens overneemt. En dan lijkt jij misschien niet meer zo competent. Dus, het is een als je een spreekbeurt moet houden voor een kleuterklas. Maar alle andere kinderen willen ook heel graag de aandacht. En dan voor volwassenen, ja. La, laat we die... die nou. Ja, la, die, die, ja oké, okay, bij volwassenen uh, stel je toch iets anders voor, begrijp ik. In de diepere zin van het ja, woord. Ja, je hebt volwassen en volwassen. Dat is een rek waar we beginnen. Laten we die bankwereld, uh, die is advocatenwereld zou ik moeten zeggen... die overigens voor een deel overlapt met die bankenwereld, ja. maar eens even gedetailleerder neerzetten. O, om te beginnen, je hebt strafrecht... En je hebt zakelijk rechten. Ja. Uh, haal die even voor, voor ons uit elkaar. <laughs> Back to university. Nee. Um. Nou ja, in principe gaat het eigenlijk op de zuid over ondernemingsrecht. Vaak. Um, dus alles wat te maken heeft met bedrijven. Dus ook heel vaak arbeidsrecht. Maar fusies en overnames. Um, misschien ook wel bedrijfsfraudezaken. Uh, um, en echt strafrecht. Wat je ziet bij de keizer- en de boeradvocaten. Dat is uh, ja, een heel ander... Ja, een hele andere tak van de advocatuur. Uh -huh. um, dus als, uh, als je advocaat bent op de Zuidas... en je komt uh, op uh, de borrel bij je oma... en dan vraagt zo'n oom... Hoe, hoe kan je nou al die criminelen verdedigen? Uh, dan, ja, dan, ja, dan begrijpt hij niet dat dat niet is wat je doet. Terwijl je natuurlijk uh, uh, bepaalde grote ondernemingen als criminelen ziet. Maar ja. dat is gewoon iets heel anders. Dus je bent eigenlijk voornamelijk bezig met papier, met, uh, met contracten en adviezen maken, maar niet zozeer echt in de recht, uh, rechtszaal. Ja. Uh, en Rolinde, waarin onderscheidt die advocatuur zich nou van de strafrechtadvocatuur... als het gaat om atmosfeer, werkwijze, mentaliteit? Een um, strafrechtadvocatuur zijn vaak kleine kantoren. Je treedt op tegen de overheid, je hebt een openbaar aanklager... een officier van, officier van justitie en die hebben een strafeis... en je verdedigt eigenlijk iemand die vanuit een hele andere positie komt... dan een, een grote ja, dat. En er gelden ook veel... heel, heel andere regels. Um, het uh, is een bijzondere... gewoon, er is een berinner, denk ik uh, wat meer... voor veel meer actie van je wordt verwacht als advocaat... in de rechtszaal, je piketdiensten. Um, uh, je, het is een wat dynamischer vak. En je moet ook veel vaker in de rechtszaal staan... En, Um, het is heel anders dan wanneer je natuurlijk bij de raad van bestuur... een uh, rapport moet aanleveren met wat de uh, risico's zijn... bij de verkoop van jouw onderneming. Dat is meer alsof je een, een heel groot bedrijf gaat verhuizen. Mm -hmm. En je gaat dan door alle administratie heen, wat best wel saai is. En dan moet je dus een indicatie maken van risicofactoren. Dat heeft wat meer iets. Ja. Het werk van een verzekeringsagent. Dus. Je hoort al aan jullie dat, dat jullie die wereld kennen... Uh, dat jullie daar hebben gezeten, misschien wel hebben gewerkt, daarover straks meer. Maar ik zet nog even die verkenningstochten van dat kleine universum uh, voort. Wat is daar nou, uh, wat door jullie wordt omschreven als een giftig patroon? Welk giftig patroon dient zich daaraan? Hmm. Hmm, ik denk, als ik een voorzitter mag doen, dus een... Um... Wat gewoon niet goed is, is dat er... Een, uh, nou, twee dingen zijn denk ik wel onze speerpunten. Het eerste punt gaat over... Uh en dat heeft ze misschien wel met het tweede punt te maken. Maar het eerste punt gaat over dat er eigenlijk weinig ruimte is... voor reflectie op uh, de emotionele impact van wat je doet. En ook gewoon op of het nog allemaal goed gaat met je medewerkers. Dus de softere kant. Als we het hebben over je kwetsbaarheid tonen als mens... dat wordt niet echt geaccepteerd op de Zuidas. Waarom om, niet? Omdat er geen tijd is. Dat komt omdat je een, een urenorm hebt waar je aan vo moet voldoen. Maar het komt ook omdat de aard van het werk maakt... dus bijvoorbeeld ondernemingen overdragen... die moeten niet te lang in de etalage staan. Want dat is slecht voor de beurscourses... Dat is niet goed hardist, voor geld. Giet, hardist, dus, hardist. dus het moet allemaal snel er doorheen. Een beetje geheim. Snel, dus je moet als junior, als je daar begint... onder hoge tijdsdruk... vaak meteen een heel groot contract opstellen... wat je misschien nog niet eerder hebt gedaan. Ja. Het maakt ook dat een oudere medewerker of een partner... niet altijd tijd heeft om jou van A tot Z... in je pianneke te gaan begeleiden hoe uh -huh. het zou moeten. Uh -huh. Want hij kost namelijk, of zij... misschien wel bijna 600 euro per uur. En welke... Um figuren met, met wat voor soort karakterstructuur of way of living tref je daar aan? Zijn dat zwarte mensen, witte mensen, oude mensen, mm. jonge mensen? Wat voor mensen zien we daar? Um, ja, dat is misschien denk ik wat ik persoonlijk zelf lastig vond aan de Zuid. Dat het best wel een beetje dezelfde soort mensen is die daar de macht heeft. Dus het zijn vaak wel oudere mannen. Um, niet echt heel erg diverse afkomst. Um, je merkt toch dat er heel veel vrouwen beginnen op de als uh, super enthousiaste jonge vrouwen die slim zijn. Uh, vaak echt het merendeel van de stagiair is vrouw. En dan, uh, dat ze na hun dertigste zijn, die eigenlijk verdwijnen die. Ja. Dus het blijkt gewoon een omgeving te zijn... die, um, die heel erg werkt voor een bepaald type mensen, maar helemaal niet werkt voor een ander type mens, namelijk... Iemand die niet uh, wit een oude man is. Ja. Um, en het is jammer, want het is een plek waar je wel echt een... ja, als je naar boven gaat, een hele vette carrière kan maken. En ook veel machten kan krijgen in de maatschappij. Invloed kan uitoefenen. Maar ja, zo selecteert zeg maar, zelf de type steeds op die plekken. En gaan al die leuke jonge vrouwen of mensen met een andere achtergrond vertrekken. En ja, dat is iets wat wij jammer vinden. U luistert naar Kunststoffen op Radio 1 van de NTR... over de wonderlijke wereld van kunst, cultuur en media. Het gaat vanavond over De Zuidast, een nieuwe, vee, een nieuwe serie van BNN-Vara... met daarin Annette Malherbe en ook Mark Rietman als topadvocaten. En luistert u naar hoe Mark Rietman, acteursnaam voor alle helderheid... de mentaliteit al daar schildert. Macht vermogen om anderen jouw wil op te leggen. Het ligt in de handen van de politicus die zijn handtekening zet, van de bankier die aan de geldkraan draait, van de chirurg die zijn scalpel zet. Macht. Meestal zie je het niet eens. Het schuilt in achterkamers, bij de papierschuivers. De accountants, de consultants en bij ons de advocaten. Om aan de top te komen, verdringen we elkaar met onze talenten, onze kennis, ons doorzettingsvermogen en een onbegrensd arbeidsethos. Maar er is één eigenschap die wij allemaal delen: één vloek. Die ons alle grenzen laat overschrijden. Ambitie. Uh, Rolindo Hontje en Karima Belkacem. Uh, waaruit bestaat die macht nou, eigenlijk van die advocaten in de zakelijke wereld? Hmm. Nou ja, de macht bestaat eruit uh, dat je eigenlijk best wel veel impact hebt op hoog niveau in het zakenleven. Als er bijvoorbeeld een onderneming wordt verkocht... van de een naar de andere kant... dan ga jij kijken, onderzoeken of dat kan... maar ook de manier waarop je dat vormgeeft in een contract. Je begrijpt wel, als het over een deal gaat van tientallen miljoenen... en je maakt bijvoorbeeld een fout... dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook wel af en toe. Niet hè, aan de lopende band, maar de macht zit hem er wel in. Uh, in de details. In de details, ja. weet je wel. Dus als... Doe eens een praktisch voorbeeld... Nou, stel je voor je hebt een, um, een overname van een onderneming en uh, je maakt in, de, in het contract uh, voor die overname zet je dat een bepaald risico is uitgesloten en dat vindt alsnog plaats. Ja, dat brengt dan zo'n hele, hele koop ja. eigenlijk in gevaar. En, ja. en zijn dit nu ook mensen die de Jeroen van der Veers van deze wereld... Uh, ING hoeven amper toe te lichten, salaris miljoenen erbij. Uh, zijn dat ook advocaten die zulke mensen adviseren... voordat zij uitspraken doen? Die zeggen denk erom uh, die, nee, denk die clausule... Nee, ik denk dat hij daar hier een woordvoerder voor heeft. En zij bepaalde non-disclosure agreements... oftewel vertrouwelijkheidsbedingen zijn getekend over... Een, uh, of onder een, uh, onder een bepaald overnamecontract of als deel van een arbeidscontract. Je mag over bepaalde dingen geen uitspraken doen. Dan ga je misschien vragen aan je advocaat: is dit nou slim om te zeggen? Maar neem vandaag die van de Veer, hier NRC Handelsblad. Die verdedigt, uh, die, die verdedigt in feite tegenover heel Den Haag, maar ook ja. de rest van Nederland natuurlijk. Uh, die salarissprong voor die ING-baas. Ja. Ja. Uh, en die zegt dan: ja, dat, dat was misschien een misrekening van de publieke opinie. maar inhoudelijk klopt het besluit. Is dat dan getoetst? Bij zo'n advocaat als die jullie schetsen? Nou, ik denk wel dat ze interne bedrijfsjuristen hebben die daarover uh, adviseren. Ja. ja, je kan je afvragen, kijk, de macht van een advocaat eigenlijk is dat ze een systeem kunnen creëren um, waarin bepaald gedrag eigenlijk soort van onaantastbaar wordt. En ik denk dat dat, uh, als je kijkt naar de macht van advocaten, dat dat. Zij, zij helpen eigenlijk een scherm bouwen om ja. bepaald moreel verwerpelijk gedrag heen. Dat kan. Ik zeg ja. niet dat advocaten dat altijd doen. Maar dat is natuurlijk wel... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Harvey Weinstein. Uh, de, uh, de producent. De producent. In die ja. met zijn aan weet niet wie zou hebben ja. Nou, de, Een van de redenen waarom hij zo lang door kon gaan... is omdat hij allerlei dure advocatenkantoren had. Mm -hmm. En dure advocaten die hem... Uh, die allerlei uh, vertrouwelijkheids, uh, he, geheimhoudingsovereenkomsten mm -hmm. met, met die slachtoffers liet tekenen. En, en daarmee wordt dus bepaald gedrag eigenlijk... in een juridisch uh, harnas gegoten... waardoor niemand hem kan aanraken. Ja. En het, ja het is natuurlijk zo dat rijke mensen en grote ondernemingen... daar meer gebruik van kunnen maken dan uh, een arme, arme burger. Dus in zekere zin houden advocaten, maar ook consultants en accountants... Mensen op plekken van macht en zorgen ze ervoor dat ze niet altijd gechallenged kunnen worden, dus niet altijd getoetst kunnen worden. Ja. We hebben tot nu toe nog niet echt een heel plezierig rijtje persoonlijkheidskenmerken <laughs> bij elkaar. En ook de gedragingen die zijn niet wat je noemt, nou moreel top. We blijven nog even inventariseren. De Zuidas wordt ook wel de snuifas genoemd. Hoe zou dat? Nou, dat vind ik zelf. Heb ik zelf niet aan de lijve ondervonden. Ik ben, heb nog nooit een all-nighter op kantoor gedraaid. En dat er dan uh, koken werd aangeboden. Om het maar even zo plat te zeggen. Ritalin? Ja, dat is grappig. Nou ja, Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat onder druk gebruiken. Want de druk is dus wel hoog. Wat doet ritalin dan? Nou ja, waar, je, waar je als advocaat wat dan hebt? Dat maakt je meer gefocust. En het is natuurlijk, wordt vooral gebruikt door mensen met ADHD. Maar ook als je dat niet hebt... Um, gebruiken sommige mensen dat. Maar het is niet dat we dat uit het leven hebben begrepen, gegrepen. We wilden meer gewoon kijken naar hoe is een hoofdpersoon... die zelf best wel onzeker is en onder hoge druk staat... Wat voor gedrag kan die gaan vertonen uh, in zo'n situatie, in de snelkookpan die de Zuidas ook kan zijn? Ja. En overigens over fouten, want dat is ja. wel, je, we hadden het net even over wat voor macht hebben ze dan. Het is ook bijvoorbeeld het optuigen van een fiscale constructie, weet je wel? Dan kan je zeggen, ja, dat is niet, dat is niet per se uh, tegen het recht, of dat is misschien, sommige mensen vinden dat niet amoreel, maar op die manier wordt er wel heel veel belasting uh, weggesluist, belastinggeld. Ja. Daar wordt natuurlijk Nederland ook heel veel voor gebruikt. Karima, eh, jullie schetsen ook in, in, in deze, deze serie een werkklimaat... waarin eigenlijk nachtje doorgaan usance is. Uh, mensen worden uitgewoond, mensen worden uitgebuit. Hoe representatief is dat? Um, Oké, okay. dit is denk ik een beetje dubbel. Want aan de ene kant, dat is wel een beetje waar natuurlijk. Ik bedoel, als advocaat op de Zuid, zeker als jonkie... werk je gewoon echt wel veel uren. En kan Wat is veel uren? Ja, dat ligt eraan hoe druk je praktijk op dat moment is. Maar fusies en overnames kan je echt wel regelmatig uh, gewoon weken tot 11, 12 uur op kantoor zitten. Uh, als je een deal moet maken, kan het ook uh, zijn dat je een hele nacht op kantoor bent. Um, maar dat, heeft, dat geeft ook wel weer een kick. En je hebt het idee dat je deel uitmaakt van iets bijzonders. Of misschien een, een team van mensen. En je, dat je samen een soort berg aan het beklimmen bent. En daar komt ook wel heel veel. Hoe zeg je dat? Goede stress bij kijken. Dus het is niet altijd. Ja. Ja. Het is niet altijd een tranendal of zo. Wat deden jullie daar of wat doen jullie daar? Bedoelt... Maar zo, ja, bedoel, we hebben nu een soort van dierentuin bij elkaar. Waarvan je zegt, nou, de een zet de slachtanden in de nek van de ander. Eh, en de met... andere, die draait ze sleuren om de nek weer over. En weer, is, en... Het is echt als een, denk ik, net als een echte internaat of een kostschool. Je zit er dus de hele dag met andere mensen die ook jong zijn van jouw leeftijd. En op zich ook wel behoeftes hebben om uit te gaan en iets anders te doen dan werk. Maar dat kan vaak niet. Dus wat je krijgt is dat je een beetje formeel over de gangen draaft met wat dossiermappen. En dan bij elkaar af en toe... Op ja, nee, de... prima. Maak het nog een ja. beetje erg erger, maar je had ook kunnen zeggen nou, ik, ik ga lekker de popwereld in of ja, ik ga lekker de we ook journalistiek gedaan, in. Of, ja, maar wat deden jullie daar dan ooit? In eerste instantie word je denk ik ge gelokt, klinkt wel, nou, accountants worden wel echt gelokt vanuit collegebanken, eh, maar voor advocaten ook geldt dat er heel veel campagnes zijn waarin je gaat zeilen in Hongkong of je gaat uh, in New York, ga je dan de deal van de eeuw doen en dan word je, word je met soort met demonbeloftes beloftes gelokt van, Als in, uh, alsof je de Rainmaker zelf bent, van ja, jij gaat nu echt straks hele complexe constructies bedenken en dan dan zit je ongeveer de helft van de tijd in een vliegtuig? En, van en de New York dat vond je, naar Amsterdam. je aantrekkelijk. Ja, ik dacht, ik ga echt iets met mijn hersenen doen. Ik ga de hele welke tijd. welke leeftijd uh, dacht je dat? Ja, ik dat was toen, denk ik, daar, 23. Ja, 23. En uh, ik had zo'n vak gedaan ook. Uh, uh, dat was. Uh, International Business... Uh, hoe heet het ook weer? Het ging over de collateralized, de collateralized Debt Obligation Market. Dat was Natuurlijk. heel hot. Ja, verklaar je nader. Nou ja, dat gaat dan over schuldpapieren die verhandeld worden en gepoeld. En dat was best een complex vak. Dus je denkt, oh leuk, ik ga iets doen wat echt mijn intellect triggert. En dan ook nog met allemaal hele gedrongen, ge, uh, gedreven, <lacht> gedreven jonge mensen. Het is kosmopolitisch. Ja, het stelt ja. intellectuele ja. uitdagingen. Je moet je geest scherpen. En jij, Karima? Ja, ik wilde gewoon eigenlijk de beste worden in wat ik op dat moment deed. En dat was rechten. En, uh, en, en, en de beste plek om dan te gaan werken was de Zuidas, dat was gewoon de Holy Grail. Um, en het, het, voor mij was het een heel, het had echt zo'n glamour-uitstraling. Ik zag mezelf rondlopen in zo'n heel ja, strak pak en gewoon bezig met topdeals en, en leren van hele intelligente, goede mensen. Even pesten. Uh, was het ook niet enigszins, enigszins naïef? Ja, om, om, om dit allemaal zo tuurlijk. te denken. Nee, ik denk ook wel dat achteraf... kijk, de campagnes die, die werven wel heel erg met teksten als op topniveau... en de beste juristen en allemaal dat je denkt... nou volgens mij moet ik gewoon hier snot voor mijn ogen werken. Maar er um, valt het in de eerste jaren wel mee... met hoe intellectueel uitdagend dat allemaal is. Uh, maar het was ook wel een beetje naïef. Ik denk achteraf gezien... wij hebben heel veel geluk gehad dat we elkaar vonden. Want ik denk dat wij allebei eigenlijk veel meer creatieve types zijn dan en waar, gemaakt om die regels te duiden. En hoe vonden jullie elkaar dan, Karima? Um, ja, wij werkten, wij werkten op hetzelfde kantoor. en um, Ja, dat, dat is niet heel belangrijk op dit nou, moment. Maar, maar, maar ik mag toch de vraag stellen. Ja, ja, maar ik mag een antwoord geven. Ja, zeker. Nee, ik voel ja. je vrij. Maar ja. wat, wat maakt dat gevoelig dan? Nou, omdat het niet zozeer wat wij schrijven... niet zozeer altijd gaat over één kantoor... maar over een bepaalde cultuur. En dat het voor mijzelf persoonlijk... Ik heb ook goede herinneringen aan de tijd dat ik daar gewerkt heb. En ik vind onderdelen van recht ook heel interessant. En inhoudelijk nog steeds heel leuk. Dus het is voor mij niet. Het, ja, ik, wil niet een ik snap kantoor dat je wil door de, niet een nee, niet na het rappen. Nee, helemaal niet. Nee, want ja. ik heb er superveel geleerd. En ook hele leuke mensen ontmoet. Mm -hmm. Oké, okay, ja. jullie komen elkaar tegen. Ja. ja. En dan? <laughs> nou, en. Um, Toen was het crisis eigenlijk, hè? Ja. Toen begon de crisis, de economische crisis. En ja. We hadden heel hard gewerkt. Ja, we hadden dus een tijdje wat minder te doen. En voor mezelf persoonlijk gold, dat ik al lang dacht van... ik had een opschrijfboekje, ik wilde eigenlijk verhaaltjes maken. En ik was altijd al bezig met uh, in het faculteitsblad schrijven en dat soort dingen. En zij waren ook de andere twee, want we zijn natuurlijk met drie eigenlijk. Hè. En, zij waren nee, en, ook en bezig die derde die wil anoniem blijven. Ja, ja. Die, die werkt er nog. Ja, die werkt er ja. nog. En zij waren ook bezig uh, met het opzetten van een, van een blog. Dus er waren al vanuit die drie hoeken waren we al bezig met eigenlijk schrijven en, en verhalen bedenken. Toen zaten we op een middag bij elkaar in het um, College Hotel. College Hotel was dat Hotel. En we merkten eigenlijk dat heel veel mensen, naarmate de, uh, het werk afnam... en mensen dus tijd kregen om eens een keer om zich heen te kijken... met een dijk van een motivatieprobleem gingen zitten. Zo, zaten zo van, ja, want je kansen nemen af in zo'n crisissituatie. Daar gaan eerder mensen uit nee, nee, dan nee, dat maar er niet. mensen bij komen. Sorry dat ik je onderbreek, maar ja, het is niet alleen dat. Het is ook gewoon zo van, een timmerman weet je wel, die maakt een tafel. Dat is heel concreet en tastbaar. Maar wat doe ik hier eigenlijk? Eigenlijk, als ik de hele dag al die contracten aan het doorakkeren ben. Um... Zover ging het. Nou, dat hoorden we wel vaak om ons heen. Nou, We hoorden het vaak om ons heen, maar eigenlijk die crisis die gaf een, ja, een moment... Eigenlijk waarop je om je heen kon kijken, alles stortte een soort van in. Je zag uh, op het nieuws mensen banken uitlopen met, uh, met papieren doosjes en een plant erin. En eigenlijk leek het alsof het een beetje een kaartenhuis was wat ineenviel. viel. En opeens kwam die hele financiële sector uh, kwam onder de loep te liggen. Dat was voor die tijd altijd glamour en kom hier werken en geweldig. Ja. En toen opeens... Allerlei problemen. Met de... een, een, een criticus zou, zou misschien kunnen zeggen: ja, lekker makkelijk om dan het gevoel van Balen. Uh, is toe te laten over die wereld. Uh, want ja. Nee, maar de, de, wij hebben het niet zo bedoeld als van... we gaan het gevoel van balen en we gaan eens even lekker er tegen aantrappen. Wij dachten juist, wat grappig, dat bepaalde patronen zo werken. En wat heeft dat te maken met de aard van de zaak... waar we het net al over hebben gehad? Maar ook, hoe zou het op een andere manier kunnen? En wij wilden gewoon een beetje lucht brengen. Juristerij is van nature, denk, denken wij best wel formeel. Veel dure woorden. hoe gingen jullie dat doen dan? Door columns te schrijven. Door dus eigenlijk op dat blog een soort thuisbasis... en luisterend oor te bieden voor mensen... die die misschien ook zaten met vragen als, wat doe ik hier? En is het niet gek dat, uh, dat, dat, dat we altijd zo laat moeten blijven zitten? Of uh, moet dat eigenlijk wel? Hoe zou ik beter mijn tijd kunnen afbakenen? Hoe ga ik met een lastige partner om? Hoe ga ik om uh, met mijn secretaresse? Um, maar ook um, um, eigenlijk, ja, wat, wat, wat voor zingeving kan je wel halen uit werken op de zuidelijke. En Karima, hoe werd er gereageerd op dat soort stukken binnen die wereld? Um, nou Dat was echt... Best wel bizar, want we kregen heel veel reacties. Eigenlijk vrij, vrij snel. We hadden gewoon een soort Wordpress-blogje aangemaakt... en zetten daar onze eerste stukken op. En we kregen al heel snel e-mails en, en, uh, van... oh mijn god... Jullie schrijven over precies wat ik nu meemaak. Maar niet met naam en toename hè? Niet, niet met mm. etiketten. En, en die zit daar, die doet dat. Nee, maar we konden dus heel grappig in Analytics, konden we dus wel zien, dus het programma achter WordPress, waar de service stonden van degene die reageerde. Of, en die, die onze blogs bekeken. En die waren echt stuk voor stuk was het ja. mm. al die grote kantoren. Laten we even een, een, een sprongetje voorwaarts maken. Straks naar achter gaan we gedetailleerd met jullie doornemen... hoe, hoe je nou eigenlijk een tv-serie maakt van die ervaringen in die wereld... Maar wat was de aanleiding om dat te gaan doen? Kijk, blogs is één ding. Een tv-serie delen bij BNM Vara Bedoeld voor een miljoenen publiek, toch, schat ik. Dat is iets heel anders. Ja, maar dat ging natuurlijk niet van de ene op de andere dag. De blogs, dat begon in 2008, kregen wij het idee voor zo'n Zuidas. Het ontstond heel organisch een houtje-tauwtje. Maar inmiddels zijn we wel al twee boeken verder. Dus ons eerste boek, een how-to-guide van hoe overleef ik de Zuidas... met weer een beetje wat satire, humor, reflecteren op de wereld om ons heen. Wat we gaan doen als schrijvers. Toen zijn we gevraagd... Door Prometheus een roman te schrijven. Dat werd onze eerste echte literaire effort. Dat hebben we met z'n drieën ook gedaan. En eigenlijk bij allebei de boeken hebben we al meteen de verfilmingsrechten uit het contract geschrapt. Omdat wij altijd al dat idee en de droom hadden. We willen gewoon je op een, een dag serie schrijven. In zou zitten, om okay, te no. <laughs> <laughs> Ja, dus die rechten hadden we eruit uitgeschrapt. Omdat we eigenlijk ergens wisten. Uh, wij gaan ooit iets schrijven voor beeld. Want het is, een hele, het is eigenlijk een soort set uit als natuurlijk mooie, mooie torens. Mensen zien er op een bepaalde manier uit. A la Mad Men eigenlijk, maar dan hè, in deze tijd. Ja, de is heel serie. Ja, dus wij dachten, dit is gewoon de perfecte omgeving... Uh, voor een serie, want wat, wat, wat is eigenlijk de essentie? Dit is gewoon een kostuumdrama. Iedereen heeft een pak aan en een masker op. En de, achter dat masker spelen ja. al die emoties. En ter plekke, uh, betrekkelijk gewone kleren, gimpies, uh, lelijke slof. Waar uh. <lacht> zelfs als ze in de pand uitgaan, uh, gaat het glimmen, ja. geloof ik. Ik ja. <lacht> bedoel dat je op je kamer gewoon altijd een setje gewoon nikes bewaart. En, uh, of ux. Uh, ux, ja. Inderdaad, Echt waar, in de die topadvocaten. Ja, ook wel gewoon. Of op sokken lopen, ja. omdat een partner daar niet tegen kan. Tegen die hakken, dat En, en hoeveel mensen moeten jullie nu gaan scoren met deze series? Als, als de vader hem eruit gooit? Geen idee. Toch? Um, oh, dat hebben ze er wel een keer gezegd. Hoeveel luistercijfers we <laughs> moeten hebben? Nou ja, dan wel. Ja, Een miljoen wel. Moet, dat, moet dat scoren, hè? Zoiets. Is dat, dat lijkt me wel veel, maar. Ja, dat ja, lijkt weet. mij ook wel veel, maar. We gaan uh, ah. straks doorpraten nou, achter, dat wel Over de Zuidas. NTO Radio 1.